9 uur. Manning Sampersen met het NOS-journaal. Amerika heeft op de dag van de liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani... geprobeerd om nog een andere hogeplaatse militair te doden, meldt Amerikaanse media. De hoge Iraanse commandant zou in Jemen hebben gezeten... en was lid van dezelfde elitebrigade binnen de revolutionaire garde als Soleimani. Waarom de liquidatie mislukte is niet bekend. Het Pentagon wil niet reageren. Soleimani kwam vorige week vrijdag om het leven bij een droneaanval bij het vliegveld van Bagdad. De verkiezingen op Sint-Maarten zijn gewonnen door de partij van interim-premier Jacobs. Met ruim een derde van de stemmen krijgt de National Alliance zes van de vijftien zetels in het parlement. De partij mag nu een regering proberen te vormen en de kans is groot dat Jacobs dan omnieuw premier wordt. De opkomst was met 59% nog nooit zo laag op Sint-Maarten. Het was de negende keer in tien jaar tijd dat er verkiezingen waren. In Antwerpen is het lichaam van een vermiste Nederlander uit het water gehaald. Het gaat om de 23-jarige Max Meijer. Hij verdween op 8 december na het uitgaan in Antwerpen. Een forensisch arts onderzoekt de omstandigheden van zijn dood. Volgens het Belgische pakket zijn er geen aanwijzingen voor kwade opzet. De politie zocht wekenlang naar Meijer. Vorige week werd de zoektocht stopgezet. De hoogste baas van de Belastingdienst vertrekt in de nasleep van de toeslagenaffaire. Volgens RTL Nieuws wankelde zijn positie vanwege de gebrekkige omgang met de kwestie. Haagse bronnen zeggen dat hij weggaat omdat de Belastingdienst wordt gereorganiseerd. Ook zou hij een nieuwe baan krijgen als topambtenaar bij de gemeente Den Haag. Irene Wust heeft bij de EK-afstanden in Heerenveen de 1500 meter gewonnen. De regerend wereldkampioen en olympisch kampioen was net iets sneller dan de Russin Lalenkova.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 Zin in ZFM? ZFM. Met nu, zie het. Y'all ready? Ja de eerste zie het. 2020. We gaan niet twintig twintig zeggen. Dat doen we gewoon niet. 2020, see it in the air! En we gaan vanavond al gek doen, twee uur lang! DJ JK, DJ Dion Sidney, hier live in de mix! I don't know what's good. get getting used Do you know it? Do you Alles maar aan de kant. Er mag gedans worden of het antwoordstoot dansvloer. DJ Tjk, live in de mix.